luisteren naar een volgende aflevering van de Bilwet portrettengalerij met daarin een gesprek met de filosoof en socioloog Sietse Steenstra. Dat zal gaan over de 20ste eeuwse Duitse filosoof Walter Benjamin die schreef in de jaren 20 en 30. Walter Benjamin schreef in 1925 het boek Ursprung des deutschen Trouwerspiers. Als eerste vroeg ik Sietse waarom Walter Benjamin daarin de omweg van de 17e eeuwse Duitse treurspelen bewandelde om iets te zeggen over zijn eigen tijd. Wat ik denk, is dat het uh, zo ver weg uh, zoekt uh, om een soort basis, hij zoekt een basis uh, waarmee hij vanuit zijn uh, specialisme van filosofie en literatuur uh, iets kan zeggen over zijn eigen tijd en over de problemen van die tijd. En dat is. Het boek is geschreven in 1925 in Duitsland. Dus de, de inflatie en de ellende na de oorlog en de toestanden met de Weimar Republiek. De democratie die niet liep. Noem maar op. Uh, en hij schreef over het barokke treurspel omdat uh, hij veel parallellen zag. En hij was niet de enige met het Duitse expressionisme wat in die tijd heel actueel was, literair heel actueel en in de hele kunst, was dat uh, ja, het, het actuele en daar had iedereen het over. Uh, en hij dacht dat, uh, om daar de sterke en de zwakke kanten van te laten zien, dat het uh, goed zou zijn om terug te grijpen naar de oorsprong ervan. Mm. En die lagen volgens hem uh, in die treurspelen spelen uit de nou, 17e eeuw. En tegelijkertijd uh, was het voordeel dat hij op die manier uh, op een academisch verantwoorde manier iets kon zeggen. Want hij helpte om dankzij dat boek professor te worden aan een Duitse universiteit. Maar dat is er helaas niet van gekomen. Um, dat maakt dat het een heel moeilijk boek is, want uh, ja, het barokke treurspel uit de 17e eeuw. Die Duitse terugspelen, die zijn eigenlijk niet zo best. nu in de zelf over. Uh, die zijn bijna niet uh, op te voeren. En om te lezen zijn ze wel interessant. Maar wie kent ze? Dus het is een heel moeilijk boek. Maar uh, hij, le hij legt allerlei principes in bloot. Die veel, veel directer interessant zijn. Het gaat uh, de kennen van... Of ja, een kenner van is wat hij bespreekt: de melancholie. Uh, melancholie, ja, traagheid, uh, een diepzinnigheid die mensen uh, ervan weerhoudt om te handelen, die een soort gevoelloosheid oplevert. Mensen worden zo koud als een steen, harteloos. Uh, hij beschrijft uh, hoe dat in die treurspelen een soort centrale factor vormt. Mensen die in die toneelstukken leidende personen zijn, die worden bevangen door melancholie en die doen dan helemaal niets meer. Koningen kunnen niet meer handelen, storten hun rijk in het ongeluk, uh, zien dolken, moeten die dolken gebruiken om iemand anders te zien worden, kunnen niet meer anders, kunnen niet meer iets voelen, moeten, moeten hun intrigante rol vervullen, dat soort uh, geestelijke houding laten zien. En dat is dezelfde geestelijke houding die uh, in het expressionisme heel typerend was. Mensen moesten, moesten vreemd gaan, moesten uit gebouwen springen, bedrijven moesten bankroet gaan, Duitsland moesten ondergaan, vaders moesten slecht zijn, uh, seks was verdoemenis. Verdoemenis was goed, was actueel, was mode. Uh, dat soort houdingen wilden die bespreekbaar maken op een, op een fundamentele manier hij wilde laten zien wat, uh, waar dat misgaat waar het leidt tot verlamming dat mensen erin vastdraaien maar hij wilde tegelijkertijd laten zien dat het toch ook een bepaald voordeel heeft omdat uh, hele grote en bijna hopeloze spanningen op die manier aan de orde kunnen komen maatschappelijke spanningen of in de barok waren het meer theologische spanningen toen was Duitsland Verscheurd door de, ja, de, ik geloof, de 100-jarige oorlog. Die hield mij niet op, dat duurde 100 jaar. Het was een en al ellende in het land. Uh, da daar gaan die barok spelen over. Nou, in de jaren 10 en 20 uh, van deze eeuw was het in Duitsland uh, ook niet makkelijk. De, uh, de Eerste Wereldoorlog, daarna een mislukte revolutiepoging, daarna gierende inflatie. Uh, ja, straatgevechten, terrorisme, noem maar op. En dat wilde hij allemaal een beetje, als niet een beetje bespreekbaar maken, hij wilde dat allemaal op een hele precieze, academische en filosofische verantwoording manier behandelen. oorsprong des Deutschen Trouwenspiels heeft Benjamin uh, verdedigd de literatuuropvatting die de grondslag vormt van die barokke Duitse treurspelen. Uh, dat is een opvatting dat kunst niet symbolisch hoeft te zijn, uh, want ja, in de filosofie en in de geschiedenis van de kunst geldt het symbool meestal als je van het, dat is het doel van kunst, maar symboliek maakt van een kunstwerk een eenheid, suggereert dat uh, het kunstwerk een eenheid verbeeld die de hele wereld omvat. Daarmee ook een bepaalde heiligheid. Uh, het onderwerp waar, waar dat over gaat, dat wordt verheerlijkt En uh, het suggereert dat het uh, natuurlijk is, dat het goed is, dat het uh, zo moet zijn. Misschien ook altijd al zo geweest is en altijd zo zal moeten blijven. Dat is een symbolische kunstopvatting. Maar die treurspelen die, uh, kwamen voort uit een verscheurde tijd waarin mensen ook niet meer geloven dat God met hen was of dat God uh, ook het land bestuurde. En die treurspelen die zijn uh, op zichzelf al heel verscheurd. Het zijn toneelstukken die vaak niet erg goed lopen, waarvan de schrijvers voetnoten gebruikten om uh, aan te geven waar ze het over hadden. Dus dat is natuurlijk al erg vreemd. Uh, en die treurspelen die maken heel veel gebruik van allegorieën. Dat is de uh, beheersende Techniek waarmee ze geschreven zijn. En die allegorieën uh, zijn oorspronkelijk een middeleeuwse vorm. Uh, bijvoorbeeld middeleeuwse dode dansen, uh, die de stripverhalen die je in middeleeuwse kerken kunt zien, gebeeldhouwde stripverhalen, waarin uh, de dood een hele stroom mensen met zich meevoert. En waarin dan wordt uitgebeeld hoe, hoe deugdzame mensen bijvoorbeeld naar de hemel gaan en zondaars naar de hel. Dat wordt allemaal. Uh, in beelden duidelijk gemaakt en mensen kunnen die beelden begrijpen omdat er steeds duidelijke tekens zijn voor wie een zondaar is en wie goed is, wie goed en wie slecht en zo zijn er dan een heleboel tekens die meer of meer vaststaan die voor iedereen begrijpelijk zijn en daarmee wordt dan van alles uitgelegd over hoe de wereld goed en kwaad in elkaar zit. En dat deden die barokke terreurspeeldichters ook. En dat werd in het algemeen beschouwd als een soort lullige, een beetje waardeloze kunstvorm. Want ja, dat is kinderachtig, is een beetje stripverhaalachtig, eh, heel moraliserend. Eh, en ja, een, een soort symbool, een soort symbolische waarde, valt er moeilijk aan te geven. Maar wat de Benjamin vond het juist dat zo'n kunstvorm heel erg de moeite waard is en in zekere zin meer kan doen dan meer symbolische kunst juist omdat het uh, ook in verscheurde tijden, in tijden vol met tegenstellingen uh, toch een soort afbeelding kan geven uh, waarin juist die tegenstelling aan de orde komt zonder dat die verdoezeld wordt van ja maar het is toch allemaal de natuur, hè, ook oorlog, ja dat hoort nou eenmaal bij de natuur, zoals de wind en hoe eenmaal bij de jaarwisseling hoort, allemaal van dat soort ideeën, zijn erg symbolisch. In plaats daarvan, nee, oorlog is slecht, oorlog is een ramp, oorlog is ellende. Daar valt niets moois meer van te maken. Dat is wat die treurspelen in het algemeen uitdrukken. En hij vond dat uh, echt de moeite waard. En natuurlijk ook nog steeds uh, ja, relevant in deze tijd, of in zijn eigen tijd, in de 20 jaren. Want er was net een oorlog geweest en er was in Duitsland uh, een enorme ideologische strijd aan de gang om de vraag of die oorlog nou uh, goed was geweest of dat een soort van heilige oorlog was geweest die Duitsland had moeten voeren om het Duitse wezen over de wereld te verspreiden, om de Duitse jeugd te harden in de strijd uh, en allemaal van dat soort... Uh, afschuwelijke symbolische verheerlijkingen van de verschrikkelijke ellende die juist de Eerste Wereldoorlog was in feite terwijl daar tegenover door uh, kunstenaars uh, die ja, laten we zeggen zeg maar links waren juist aan de orde werd gesteld wat voor een verschrikkelijke ellende dat was uh, en dat ging heel vaak in, in beelden die dat heel sterk lieten uitkomen en die volgens Benjamin dus zelf die, die, die kunsttaal van de jaren twintig zou erg goed te begrijpen zijn met behulp van het begrip van de allegorie. door Doetje en Trouwenspiel dus een, een baan uh, aan de Universiteit van Frankfurt te krijgen. En uh, om geaccepteerd te worden had hij de maatschappijkritische bedoelingen die hij met dat boek had, uh, er een beetje uit weggelaten. Die zitten er nog wel impliciet in, maar die zijn niet echt expliciet duidelijk. Die zijn allemaal erg versluierd. Dat uh, vond hij beter, omdat de universiteit een erg conservatief milieu was. Uh, en hij was Joods, dat maakte het toch moeilijker om geaccepteerd te worden. Uh, en hij dacht dus dat, uh, dat door als onderwerp de barok en het barokke treurspel te kiezen, uh, dat men daardoor wel de indruk zou krijgen dat hij gedegen uh, zuiver wetenschappelijk werk deed. Maar uh, om dat treurspel te kunnen onderzoeken en daar tegelijkertijd daardoor iets over zijn eigen tijd te kunnen zeggen, ...had hij een hele speciale methode nodig. Die heeft hij beschreven in de inleiding bij dat boek. Dat is een, zijn eigen kentheorie, zijn eigen filosofische methode. Uh, nou het gevolg van zijn keuze om niet echt direct te zeggen wat, wat zijn bedoeling was met dat boek... ...is natuurlijk dat, uh, dat het boek moeilijker is geworden. Dat je uh, erg zorgvuldig het moet lezen om er de punten uit te halen waar die bedoeling nog duidelijk wordt. En degene die hij had uitgezocht, de Frankfurter professoren, die, hem, die zijn werk moesten goedkeuren om. Uh, om ja, dat heette, te habiliteren. en dat betekent min of meer dat hij daarna professor zou kunnen worden. Die professoren die begrepen eigenlijk helemaal niet wat hij bedoelde. Die vonden die kentheoretische inleiding waarschijnlijk uh, te hoog gegrepen, erg pretentieus. En het hele boek begrepen ze niet, vonden ze. Te warg, moest misschien nog maar eens helemaal herschreven worden. Hij kon ook beter bij een hele andere universiteit gaan zoeken. Uh, kortom, uh, na een, hele, een heleboel gezeur uh, werd het uiteindelijk niet aangenomen. Zodat Benjamin uh, zonder, zonder werk zat en zonder geld. Uh, het is hem uiteindelijk nog wel gelukt om het boek uitgegeven te krijgen. Dat was ook al niet zo makkelijk. Maar uh, het, kreeg, het kreeg, werd helemaal niet erkend... Uh, ...in algemene academische kringen, ik dus verschenen geen recensies, uh, het, werd, het werd niet gebruikt op de universiteit of zo. Dat kwam pas, uh, pas een aantal jaren later. En door, zijn, door vrienden en kennissen werd het natuurlijk wel gelezen en ook heel erg gewaardeerd. Maar daar kon hij natuurlijk niet van leven. Dus heeft hij toen besloten om zelfstandig als uh, schrijver en als uh, literatuurcriticus zijn geld te gaan verdienen... Want uh, hij is al van jongs af aan uh, was hij bezig met poëzie. Uh, hij had al veel recensies, uh, grote kritieken geschreven. Hij had uh, verschillende vrienden en kennissen die aan tijdschriften meewerkten. Hij kende beroemde schrijvers en dichters. Dus dat was dus ook voor hem een mogelijkheid om zijn geld te verdienen. En om toch uh, het werk te kunnen doen wat hij graag wilde. Uh, en daarna, na 1925, is hij dan ook zelf... Uh, ...de allegorische manier van schrijven gaan toepassen in verschillende boeken. En dat zijn vooral de boeken die, uh, ja, die ik erg leuk vind. Die zijn heel levendig, ze zijn heel beeldend. Je kunt je voorstellen hoe de, de steden waar hij over schrijft, hoe die eruit zagen... ...hoe het voelde vooral ook om daarin rond te lopen. Wat zijn, uh, hoe hij zijn, zijn politieke meningen verbond met wat hij gewoon op straat om zich heen zag. Uh, waarom die, uh, de, de politiek die in die dagen werd gevoerd zo radicaal afwees. Uh, dat zijn allemaal dingen die uh, ja, heel duidelijk worden uit de boeken. En de, ook de literatuurkritieken die hij daarna geschreven heeft. Wat die literatuurkritieken betreft die waren uh, in het Duitsland tijdens de Weimarrepubliek. Republiek. Uh, erg heftig. Er was uh, een soort van uh, li een literaire strijd tussen verschillende fracties. De hele reactionaire, fascistische schrijvers waren er. Uh, communistische schrijvers, liberale, burgerlijke schrijvers, uh, pacifistische. Dat, uh, al die politieke stromingen die waren ook vertegenwoordigd in de literatuur. En uh, via uh, literaire kritieken werd daar dus enorm over gepolemiseerd en dat is iets waar Benjamin ook echt goed in was. <tied> Het eerste boek wat Benjamin schreef nadat hij dus geen professor was geworden is Angbaanstraat. Het is een boek waarin hij een hele reeks van allegorische korte verhaaltjes heeft geschreven. Die allemaal iets met de straat te maken hebben. De titel die heeft straat iets met een straat te maken. Dat heet dan het gaat over een kapper of over een bomstation of er staat pas op afstapje. Uh, allemaal uh, van dat soort aanleidingen van iets wat je tegen kunt komen in de straat uh, zijn de de, de de handgrepen waar die Benjamin dan gebruikt om iets te vertellen over, uh, over de stad over het leven in Duitsland in die tijd uh, en over zijn, zijn kijk daarop uh, dat vind ik zelf een erg leuk boek uh, een, een kort stukje eruit is ook uh, in 19... 27 uh, in een Nederlandse tijdschrift gedrukt uh, in I-10, een avant-garde blad van uh, Arthur Lenin, meen ik. Uh, dat zal ik even voorlezen. Uh, het heet uh, Analytische beschrijving van Duitslands ondergang in twintig thesen. Het is dus een, uh, een soort uh, literaire analyse van het uh, Duitse leven. ...waaruit hele duidelijke politieke conclusies te trekken zijn. Uh, de eerste these uh, van het boek die is uh, zo. In de schat van zinswendingen, waardoor de uit domheid en lafheid samengesmolten leefwijze van de Duitse burger zich dagelijks verraadt... ...is die van de huidige catastrofe, zo kan het immers niet voortgaan, bijzonder de aandacht waard... De roepeloze vasthoudendheid aan de voorstellingen omtrent veiligheid en bezit der vorige decennia verhindert de gemiddelde mens om de hoogstmerkwaardige stabiliteiten van heel de nieuwe aard, die aan de tegenwoordige toestand ten grondslag liggen, te bevatten. Omdat het betrekkelijk evenwicht van de vooroorlogse jaren hen begunstigde, meent hij elke toestand die hen bezitloos maakt, Eo Ipso voor onstabiel te moeten aanzien. Maar stabiele verhoudingen behoeven nooit of tenminste aangename verhoudingen te zijn. En reeds voor de oorlog bestonden er groepen waarvoor de standvastigheid van de verhoudingen vaste armoede betekende. Voor zover zich in dergelijke onderdrukten een voorstelling van ware bevrijding vormt, zal deze wel krachtens eigen machtsvolkomenheid de duur van de genoemde stabiliteit door de gedachte aan een revolutie begrenzen. Dergelijke intenties echter zijn aan de burgerlijke denkwijze vreemd. Zelfs de zich voltrekkende ondergang bestrijden komt hem daarom juist niet in de zin, omdat zij het verval van een maatschappij of van een natie houden voor een zich automatisch herstellende uitzonderingstoestand. Al bewijst de historie ook duidelijke tegendeel. Verval is niet minder stabiel en niet wonderbaarlijker dan opkomst. Alleen een berekening die in de ondergang de enige oorzaak van de huidige toestand erkent, komt ertoe in plaats van zich over te geven aan de verslappende verbazing over het zich dagelijks herhalende en de verschijnsel van het verval als het eenvoudig stabiele en alleen de redding als het bijna aan het wonderbaarlijke en onbegrijpelijke grenzende buitengewone te beschouwen. De staten van midden-Europa leven als inwoners van een omsingelde stad, wiens levensmiddelen en kruid verbruikt zijn en die naar menselijke berekening geen redding meer kunnen verwachten. Een situatie waarin overgaven, misschien op genade of ongenade, allerernstigst overwogen dient te worden. Doch de stomme, onzichtbare macht die midden-Europa tegenover zich voelt, onderhandelt niet. Zo blijft niets over dan bij het durende wachten op de laatste stormaanval de blik te richten op het wonder dat alleen nog redden kan. Deze toestand die een ingespannen, weerloze opmerkzaamheid eist, zou echter, daar wij in geheimzinnig contact staan met de ons bedreigende machten, werkelijk het wonder nabij kunnen brengen. Daarentegen zal de overtuiging dat het zo niet langer door kan gaan, op een goede dag door het inzicht komen dat er voor het leiden der enkelingen, zowel als voor dat der staten, slechts één grens is, verder dan welke het niet meer gaat, en dat is de ondergang. Nou, ik moet zeggen, deze vertaling is een beetje merkwaardig en typisch Nederlands van voor de oorlog. En ook de volzinnen lopen helaas niet zo goed. Dus ik hoop dat het nog een beetje begrijpelijk is. Maar, maar waar het duidelijk om gaat, is dat Benjamin uh, de toestand van Duitsland deplorabel vindt. Het wordt, het wordt steeds slechter. En uh, waar hij uh, op afgeeft, is de instelling die zegt van, nou, het zal vanzelf wel weer beter gaan. Hij zegt nee, het gaat helemaal niet beter, want het gaat de hele tijd slechter en dat heeft duidelijke oorzaken. En als er niets aan gedaan wordt, zal het alleen nog maar bergafwaarts gaan totdat de absolute ondergang volgt. Rekenen maar niet op dat het zo wel zal blijven of dat het vanzelf beter wordt. Uh, dat is op zich een, een politieke houding waarmee die uh, zowel van het officiële burgerlijk... Uh, democratische standpunt als van het communistische standpunt afwijkt. Want uh, beide partijen in Duitsland dachten dat het vanzelf wel over zou gaan. Het wel, het vanzelf zou de revolutie uitbreken of vanzelf zou de economie zich weer herstellen. zowel uh, op het gebied van literatuur als in de politiek, als in de filosofie uh, uh, nogal oorspronkelijke en eigenwijze ideeën, uh, dus hij hoorde niet echt bij een vaste groep en hij is eigenlijk zijn hele leven lang nogal een Einzelgänger geweest, maar uh, hij had wel een hele hoop vrienden en kennissen, uh, zowel onder de filosofen als onder de journalisten als bij kunstenaars. En uh, dat zijn allemaal vaak van een groot deel interessante mensen. Uh, hij was uh, in de dertiger jaren bevriend met Bertolt Brecht. En heeft er ook mee samengewerkt. Uh, hij kende, uh, al, al eerder was hij bevriend met Ernst Bloch, de filosoof. Uh, nou, uh, gewoon een rijtje namen. hij was uh, later uh, bevriend met Adorno. Hij is uh, enorm verliefd geweest op een uh, Russische... De theaterregisseuse theaterregisseuze laak Lakis, uh, die is hier ook ooit nog eens uh, achterna gereisd helemaal naar Moskou, waar hij toen een paar maanden heeft rondgelopen en ook weer een boek uh, heeft hij toen geschreven over wat hij allemaal in Moskou zag terwijl hij daar rondliep, over het straatleven en over de manier waarop de, ja, de politiek van Rusland uh, zich in dat straatleven weerspiegelde. Uh, nou verder kennen die... Uh, uh, Krakauer, een journalist uit Frankfurt die ook heel veel van film afwist. Uh, en hij was bevriend met uh, Sholem, Sch het was een, uh, ja, een filosoof, een joods filosoof die echt veel van de Joodse geschiedenis afwist. Uh, hij was ook bevriend met Hoofdmanstaal, een Oostenrijkse dichter die al veel ouder was, uh, die veel invloed had en die hem daar ook daardoor ook een beetje kon helpen om bij tijdschriften en bij uitgevers uh, binnen te komen. Uh, al die mensen waren zelf bezig met allerlei interessante uh, artistieke of filosofische of wetenschappelijke projecten. Uh, dat waren dus allemaal hele stimulerende invloeden die je ook weer uh, in het werk van Benjamin terugvindt. Uh, Bijvoorbeeld uh, de film. Uh, Krakauer was voor een deel filmjournalist en wist enorm veel van de Duitse filmindustrie in de 20er en dertiger jaren. Uh, Benjamin die heeft er later ook over geschreven dat film misschien uh, een middel kon zijn... Uh, om grote massa's van de mensen wat meer inzicht te geven in hun eigen situatie... zodat ze zelfstandiger kun zouden kunnen oordelen... ...over alles wat er na ging, En daar bedoelde hij dan ook mee... ...zodat ze misschien... een ...wat minder stomme en blinde... in kortzichtige politieke houding zouden hebben. Want uh, Duitsland stond voor de ondergang. Dat was in 1936 dat hij dat schreef. Toen waren dus de naties aan de macht. Uh, maar ja, het, het ergste zou nog gebeuren. En hij voorzag daar erg veel van. Uh, en wanhoopte ook dat er iets zou veranderen. Maar aan de andere kant kan er altijd iets veranderen. En hij dacht dat misschien uh, een medium als film daar iets aan zou kunnen bijdragen. Uh, in dezelfde lijn heeft hij ook samengewerkt met Brecht. Uh, ze zaten in de jaren 30 of na 1933 uh, allebei in het buitenland. Benjamin meestal in Parijs, Brecht meestal in Denemarken, dus een eind uit elkaar. Maar ze hadden min of meer uh, verwante ideeën, verwante politieke ideeën vooral ook. Dus uh, Benjamin die ging regelmatig in de zomer op bezoek bij Brecht. En dan konden ze in ieder geval samen schaken. Uh, <laughs> maar uh, ook uh, schreef, schreef Benjamin dan uh, commentaren bij gedichten van Brecht. Uh, ze konden samen praten over de politieke uh, toestand, de manier waarop uh, literatoren daarop gereageerd hadden. Uh, nou, uh, ook over uh, die andere namen valt ook allemaal veel te vertellen. Uh, Ernst Bloch was een filosoof die uh, in de twintiger jaren vooral nogal wat succes had. Uh, hij was iemand. Uh, Benjamin was met een bevriend, zo in het begin van de jaren twintig. En ze hadden eigenlijk nogal dezelfde ideeën. Alleen uh, Benjamin die dacht, of die vond dat als Blog uh, zo'n filosofische ideeën opschreef, dan deed hij dat in een uh, ja, inderdaad nogal eigenaardige, expressionistische stijl. Uh, waarvan Blog hoopte dat het de lezer heel erg zou aanspreken, zodat de lezer dat in zijn eigen bestaan uh, ook zou toepassen, die filosofie. Het was allemaal een, een nogal pathetisch soort expressionisme. En Benjamin die vond dat dat juist uh, de goede ideeën van Blog een beetje verpeste, die onnodige pathetiek. En waarschijnlijk daarom is die vriendschap later ook een beetje verzand. <laughs> uh, Adorno is weer een ander verhaal. Uh, die was uh, wat jonger dan Benjamin. Uh, en die was erg onder de indruk van de ideeën van Benjamin. Adorno is ook degene geweest uh, die na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland als filosoof erg beroemd is geworden. En die uh, gezorgd heeft dat uh, alles wat Benjamin geschreven heeft, werd uitgegeven. Uh, en Adorno heeft ze uh, echt veel geleerd van Benjamin. En het groot deel van Benjamins werk uh, is zijn eigen filosofie toegepast. Uh, en Adorno is ook degene geweest die... Ervoor gezorgd heeft dat uh, Oorsprong des Deutschen Trouwenspiels aan de Universiteit van Frankfurt toch nog terecht is gekomen door er in 1933, uh, toen Donald daar je, je jonge wetenschappelijk medewerker was, uh, een werkgroep over te geven. Alleen uh, heeft hij die werkgroep niet uh, echt in het openbaar aangekondigd, omdat hij dacht, neem ik aan, waarschijnlijk dat de naam van Benjamin bij de professoren die hem hadden afgewezen waarschijnlijk nog niet zo goed zou vallen. <laughs> Had zijn hele leven veel te maken met de stad. Benjamin was een stedeling. Hij werd geboren in Berlijn in 1892. En Berlijn had toen net een enorme groei doorgemaakt. Uh, en tegen de tijd dat Benjamin volwassen zou zijn, uh, was Berlijn ook min uh, of meer volwassen. Het was in ieder geval een jonge, een dynamische, een bruisende hoofdstad waar in de twintig jaren veel gebeurde, veel ellende, veel rotzooi, maar er werd ook veel kunst gemaakt, er werd druk gediscussieerd in de cafés, er waren politieke opstanden en rellen, er waren... kortom, er was alles van een stad in beweging. Berlijn uit de jaren twintig is beroemd. Benjamin die zat daar middenin en wilde daar ook wel graag middenin zitten, want de stad die fascineerde hem enorm. Hij heeft... Uh, ...een boek geschreven over hoe hij als kind al uh, bijna betoverd werd... ...door wat er allemaal uh, in Berlijn te zien en te horen en te voelen was. Uh, hij, hij beschrijft uh, hoe hij door zijn kindermeisje werd meegenomen naar het park. Hij had een kindermeisje, want hij kwam uit een erg rijk gezin. Uh, de indruk die de lantaarnpalen op hem maakten. Hij beschrijft hoe hij uh, door een arme wijk loopt... En hoe vreemd hij het vindt uh, om daar als, als beschermd kind uh, arme mensen te zien die in, in vochtige, rottige kelderwoningen woont, die, het soort huizen wat je uh, door tralies die eigenlijk in de stoep zijn verborgen binnen kan kijken, dat werd voor hem een soort onderwereld waarin de arbeiders zaten. Uh, hij schrijft over de, over de metro, hij schrijft over van alles en nog wat. En, uh, de stad die, die bleef hem enorm boeien. Het is ook een, een onderwerp wat uh, in ieder geval in de filosofie niet zo heel erg vaak voorkomt. En ook niet in de symbolische poëzie die liever over plechtige en verheven dingen schrijft. En niet over de drukte, de jachtigheid, de gaas, de toestanden van de grote stad. Maar Benjamin beschreef die wel omdat ze volgens hem de kern van het moderne leven vormden. En omdat je alleen in de stad het moderne leven goed kunt begrijpen. Uh, om dat goed te kunnen begrijpen uh, is hij vooral teruggegaan naar Baudelaire, de, de, de Franse dichter uit het midden van de 19e eeuw. Uh, een van de eerste die uh, ook zijn best deed om te beschrijven hoe het leven in de grote stad is. Toen in Parijs, uh, hoofdstad van, van, volgens Benjamin was dat de hoofdstad van de 19e eeuw. Rijk, druk, met mensenmassa's uh, waar, waarin het individu uh, zich bijna verliest. Uh, en Benjamin die beschrijft Baudelaire ook te midden van die drukte en laat zien hoe al het vreemde in het leven van Baudelaire, want Baudelaire was een soort van junk, uh, flaneerde door de stad met een gewilde kalmte. En kreeg dan weer een enorme driftbaal over, alle, over al die onwetende burgers, niemand die hem begreep, geen uitgever die hem geld wilde geven, schuldeisers die hem achterna zaten, prachtige vrouwen die voorbij kwamen maar niet naar hem keken. Uh, hij was voortdurend een prooi aan wisselende indrukken. Uh, zo beschrijft Benjamin maar hij beschrijft niet alleen Baudelaire, hij beschrijft het hele Parijs om Baudelaire heen, tegelijkertijd ook en laat zien hoe die, hoe die op elkaar inwerkte. Hoewel tot Baudelaire's teleurstelling Parijs meer op hem inwerkte dan omgekeerd. Uh, dat, dat boek over Baudelaire uh, is prachtig. Je ziet Baudelaire in Parijs rondlopen, en je ziet ook hoe, hoe, hoeveel het grote stadsleven van nu in feite nog lijkt op het stadsleven van toen. Hè, Baudelaire die leed aan, aan spleen, aan melancholie. Zoals een fatsoenlijke punk van tegenwoordig no fun en no future kent uh, Baudelaire die schreef gedichten over Parijs zoals Louis, uh, over New York uh, schreef dat het toch allemaal maar een stad was van too big people uh, allemaal niks en verder schreef Benjamin graag over alles wat er te zien was als hij door de stad ging wandelen en rondwalen uh, over de indrukken die je dan allemaal kon verzamelen Daarbij was ik ge geïnspireerd door de Franse surrealisten die enorm weg konden dromen bij een beetje een etalage in een achterafstraatje waar de advertenties van tien jaar geleden nog hangen en waar je je spullen kunt kopen die toch niemand weer meer wil kopen, maar waar de mensen tien jaar geleden niet meer van droomden, want als ze die bezaten zouden ze gelukkig worden, terwijl tien jaar later begrijp je niet meer wat dat geluk ooit voorgesteld kan hebben. Ja, dat verdwenen geluk en die gemiste kansen, die waren interessant voor Benjamin. Want ja, volgens hem was in zekere zin de hele 19e eeuw een eeuw van gemiste kansen. Anders zou de 20e eeuw het niet zo bizar hebben uitgezien als hij eruit heeft gezien. Zeker voor Benjamin in zijn tijd. Uh, daarom uh, wilde hij een geschiedenisboek schrijven over de 19e eeuw. Aan de hand van uh, Parijs. Hij wilde zo goed mogelijk weergeven hoe het centrum van Parijs in de 19e eeuw eruit zag. Met, uh, met glasoverdekte passages, winkelstraten, uh, waarin eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis uh, koopwaren van over de hele wereld industrieel, uh, worden gemaakt en dat is allemaal te koop, daar wordt voor het eerst ook enorme hoeveelheden reclame voor gemaakt, uh, mensen worden overspoeld met reclameslogans, uh, die, die hele wereld van, van mode, van cafés, van, van koopwaar, uh, die heeft Benjamin geprobeerd te beschrijven en dat allemaal samen te brengen in één geschiedenisboek, dat is Passage is het maar genoemd, maar hij heeft het boek niet afgekregen. En hij heeft jarenlang, meer dan 13 jaar geloof ik, van 1927 tot 1940 enorm veel materiaal verzameld. Uh, vooral citaten uit geschiedenisboeken en uit literaire werken waarin uh, een bepaalde indruk van die stad, van het leven, van de uh, mechanismen die dat leven bepaalde, steeds worden vastgehouden. En Steeds, die dat steeds zo beschrijven dat je met een schok ernaar kunt kijken, kunt zien hoe het was zonder er meteen door meegesleept te worden. Natuurlijk was het een meeslepende tijd. Mensen zijn altijd meegesleept door de reclames, door alles wat er te koop is, door het drukke leven, door het spannende. Hebben zich laten meeslepen en hebben op die manier van het stadsleven een soort draaikolk gemaakt... Dus, uh, ja, waar we nog steeds in zitten. Uh, dat boek uh, ja, is jammer genoeg niet afgekomen. Het is uiteindelijk een paar jaar geleden wel uitgegeven. Wat dat wil zeggen al het materiaal wat Benjamin verzameld had is door uitgevers geordend uh, en bij elkaar gezet. Uh. En het is, een, het is een heel mooi en interessant boek maar het is dus niet zo makkelijk te lezen omdat je als lezer zelf uh, ...moet zoeken naar het verband tussen al die stukjes. Er is natuurlijk heel duidelijk een rode draad... ...maar het kost enorme moeite om, uh, om niet de weg kwijt te, rakelen, te raken. Het is een ontzettend brokkelig boek. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook wat je inderdaad meemaakt... ...als je eens een flinke stadswandeling maakt. Want de ene winkel etalage die is zus, ...de volgende winkel etalage die is zo... ...de ene keer vind je het mooi, de andere keer denk je van... godverdamme wat doe ik hier eigenlijk? Ja, dat is de grote stad. En dat is wat Benjamin uh, in zijn verscheurdheid, maar ook in de, de hele bondheid, en het interessante, het meeslepende, wat hij probeert te begrijpen. zijn door de grote stad, zoals Benjamin het voor een deel was, is op zich natuurlijk niets bijzonders. Het is meer een cliché. Uh, zeker tegenwoordig uh, in videoclips uh, wordt daar ontzettend veel gebruik van gemaakt. En, ja, in de jaren 20 en 30 was dat ook al een cliché. Uh, er werd uh, vooral door, ja, door futuristen uh, enorm veel geschreven over uh, het schokkende van de grote stad. Over snelle, uh, snelle auto's, over razende treinen, over trams die gierend uit de bocht vlogen of door de bocht vlogen, uh, over verblindende lichten en gezuizende vliegtuigen, etc. Het waren allemaal uh, in die tijd al lang artistieke clichés uh, die door de futuristen verheerlijkt werden. De techniek, de moderne techniek die te snel, te groot, uh, te veel is, die was het helemaal op de oorlog. Uh, die voor, voor, uh, met kanonnen en vliegtuigen, snelle auto's, kon worden uitgevochten. Uh, was, was voor hen iets heerlijks. Het was uh, uh, het toppunt van alles. Waar dus ook alles ondergeschikt aan moest worden. Uh, Benjamin uh, zag al die dingen even goed, maar probeerde er uh, door reflectie een beter begrip van te vormen. Uh, en hij zocht eigenlijk een methode om al die schokken weliswaar uh, te kunnen ondergaan, maar zonder er helemaal door meegesleept te worden. Hij probeerde er tegelijkertijd uh, afstand van te nemen. En dat met name uh, met de bedoeling om uh, al die verheerlijking van de techniek uh, uh, en ook van de oorlog, uh, om daar iets tegen te kunnen doen. Uh, hij had het over, uh, over de schok uh, als, een, als een nieuwe vorm van waarneming. Want uh, de manier waarop uh, mensen in steden voortdurend nieuwe prikkels ondergaan, uh, waarop, je waarop mensen in auto's de uh, dingen enorm snel op zich af zien komen, uh, in de bioscoop gebeurt hetzelfde, uh, waarop in de stad uh, de, de modus elkaar uh, snel opvolgen, dat is allemaal uh, in de geschiedenis... Uh, Sterk, steeds sterker geworden. En het is in zekere zin een nieuw verschijnsel. Het leven heeft er een andere kwaliteit door gekregen. Um, Benjamin probeerde uh, na, heel precies na te gaan uh, wat de nieuwe vorm van waarneming is. Uh, het, was, uh, het was bijvoorbeeld uh, aan veel mensen opgevallen dat uh, soldaten in de Eerste Wereldoorlog, die in de loopgraven met gasaanvallen uh, uh, ...een oorlog had beleefd zoals die nog niet eerder uh, was voorgekomen... ...hoe weinig die soldaten eigenlijk te vertellen hadden nadat ze terug waren gekomen. Ze hadden enorm veel schokkens meegemaakt, maar ze, ze konden... Uh, ...ze wilden misschien die herinneringen ook liever niet, niet ophalen... ...maar ze konden, ze konden er geen duidelijk verhaal over vertellen. Het was allemaal te traumatisch geweest... Uh, ik las trouwens pas geleden in de krant dat er films zijn gemaakt tijdens veldslagen in de Eerste Wereldoorlog... ...die zo schokkend zijn dat die nog steeds niet vertoond worden, die liggen in archiefkluizen. Hoe, hoe die oorlog echt geweest is, dat was blijkbaar niet te vertellen. Er waren uh, middelen voor nodig die, die er niet waren. Uh, om ons leven te ervaren zoals het is... Daar, daar hebben we blijkbaar geen middelen voor handen En Benjamin die probeerde om uh, filosofische begrippen en literaire technieken te ontwikkelen, die uh, die ervaring, wel, die werkelijkheid wel zouden aankunnen, zodat we er een bepaalde ervaring van kunnen maken en zodat we er gewoon mee kunnen leren omgaan. In de Eerste Wereldoorlog hadden de futuristen uh, de techniek en vooral ook de techniek van de oorlog enorm verwerkt. Uh, alles wat techniek was, was voor een oorlog, maar ook alles was, wat oorlog is, was mooi. Uh, sorry, voetbal is oorlog, verkeer is oorlog, industrie is oorlog, de stad is oorlog. Uh, dat is een bepaalde kijk op de techniek die uitsluitend uh, esthetisch is de werkelijkheid van de oorlog, daar ging het de futuristen niet om. Uh, het ging om de gedachte dat de oorlog het toppunt van techniek was. Uh, techniek zou automatisch een bepaalde vooruitgang met zich meebrengen. En daarom zou de oorlog de vooruitgang alleen maar bespoedigen. Uh, door de oorlog zou de mensheid uh, een nieuwe roestvrijstalen elektriserende fase binnentreden. Het zijn allemaal uh, clichés die nog steeds in een beetje videoclip en ook in een beetje disco uh, te herkennen zijn. Dat is, daar leef je met de grootste intensiteit. En die intensiteit, een esthetische, gevoelsmatige intensiteit, daar was het om te doen. Aan de andere kant, uh, wees ben je erop dat een, een, een dergelijke intensiteit waarover je eigenlijk niet, kunt, niet meer kunt vertellen, die je alleen maar... Uh, met behulp van veel beeldspraak onder woorden kunt brengen uh, dat je die ook niet echt uh, kunt beleven D -d -d je stort jezelf een beetje in, in een soort schemerachtige droomwereld waarin de dingen een beetje over elkaar heen buitelen uh, waarin de beelden elkaar uh, willoos en een beetje zinloos opvolgen uh, tegelijkertijd uh, er worden daaruit uh, concepten van de geschiedenis en over maatschappelijke on, vooruitgang ontwikkeld die volgens Benjamin ook uh, op een zeer uh, ongenure, occulte manier uh, de, de werkelijkheid vertekenen. En daar wilde hij uh, iets tegen doen. Uh, hij had, hij had al eerder uh, in zijn boek over uh, de oorsprong des Deutschen Trouwerspiels afstand genomen van de, de symbolische beschouwing van de werkelijkheid, waarin alles tot een eenheid wordt gemaakt. Uh, zo wilde hij ook uh, de, de, esthetisch, de esthetische beschouwing uh, van de hedendaagse techniek en van de grote stad. Uh, hij wilde die uh, onderscheid aanbrengen tussen het positieve en het negatieve. Hij wilde uh, het niet uitsluitend beleven. Dus ze zich instorten met de gedachte, hoe meer je kunt beleven, hoe positiever dat is. Hoe meer je kunt beleven, dat is vooruitgang. Uh, maar hij legde daarom ook de nadruk op de negativiteit. Uh, hij wilde zoeken naar uh, dingen die onder de oppervlakte lagen. En uh, zich een begrip vormen van... Met name ook uh, de economische wetten en ook bepaalde psychologische wetten. Uh, die die realiteit van de moderne grote stad mogelijk maken. Daarbij uh, legde die de ene keer de nadruk op, uh, op de, de dromerige, uh, niet echt wakkere uh, manier... Uh, van leven die door de reclame en door veel propaganda wordt gesuggereerd. Mensen krijgen associaties opgedrongen uh, die, die je alleen maar in een soort toestand ergens tussen slapen en waken in kunt suggereren, anders dan is het te duidelijke flauwekul. Maar niettemin is dat iets waarop propaganda en reclame zijn gebaseerd. Het is een soort voorwaarde voor het maatschappelijk bestel. Uh, hij dacht dat door zorgvuldig te benoemen wat er gebeurt, door te proberen dat onder woorden te brengen en door een, een vorm aan te geven die niet alleen uh, alles registreert en verheerlijkt, maar die pas af is wanneer er een bepaald begrip is gevormd, van hoe het mogelijk is dat dat bestaat en dat het allemaal gebeurt, door zo'n vorm te ontwikkelen, zowel literair als filosofisch, zou er uh, een beter inzicht kunnen komen in die werkelijkheid, in die, die roes van de grote stad. Uh, Geëmigreerd, gevlucht ook naar Parijs. Daar heeft hij vanaf 1933 tot 1940 het, de meeste, de, het grootste deel van zijn tijd doorgebracht. Parijs was ook eigenlijk zijn lievelingsstad, al veel langer. Een grote stad met Berlijn te vergelijken, maar geen Duitse stad. En dat bracht nou eenmaal voordelen met zich mee. Maar hij had een moeilijke tijd in Parijs, want in Berlijn. Of in Frankfurt, in heel Duitsland, had hij kennissen, uh, was hij uh, bekend bij de literaire tijdschriften en nam hij een vooraanstaande plaats in, in de literaire wereld, zodat hij uh, van zijn eigen werk goed kon leven. Maar in Parijs uh, was dat anders. Hij had wel kennissen uh, in de literaire wereld, maar uh, hij had het erg moeilijk om rond te komen. Hij zat krap zodat hij moest wonen op slechte huurkamertjes en uh, moest eten in ja, restaurants waar het eten hem, uh, hem niet echt beviel, een soort minzaas, Terwijl hij eigenlijk, althans van kinds af aan, gewend was aan het allerbeste. Uh, hij, hij moest dus uh, zoeken naar publicatiemogelijkheden. Uh, hij heeft zich toen aangesloten bij uh, het Instituut voor Sociaal een Duitse instituut van filosofen en wetenschappers, uh, wat ook naar het buitenland was uitgeweken en waar zijn kwaliteiten wel werden gewaardeerd. Maar die relatie was niet zo heel makkelijk. Er was niet zoveel geld voor Benjamin. Uh, hij moest in de opdracht van het tijdschrift uh, artikelen schrijven. Uh, en kon daarom soms niet zijn eigen plannen uitwerken. Uh, Kortom, zijn hele uh, leven in Parijs van 1933 af uh, was erg moeilijk. Hij was ook niet zo gezond. Uh, hij was vaak eenzaam. Uh, maar opmerkelijk is dat hij, hoewel die uh, vaak erg melancholiek gestemd was, uh, daar toch niet in is weggezakt. Hij heeft nog uh, enorm veel geschreven. Hij heeft uh, altijd vastgehouden aan zijn eigen aan zijn maatstaven. Hij is nooit uh, beneden zijn eigen kwaliteit gaan werken om populairder werk te, te schrijven. Wat ongetwijfeld ook makkelijker verkoop, verkoopbaar was geweest. Uh, en, dat, en dat is heel bijzonder, vind ik. Uh, dat iemand die ja, in zijn jeugd geen geldzorgen heeft gekend, uh, heel idealistisch was, uh, zich alleen eigenlijk bezig wilde houden met uh, de allerhoogste kwaliteit van poëzie en daarover ook filosofische uh, kritieken wilde schrijven. Dat zo iemand uh, in staat is geweest, waarschijnlijk ook juist daardoor, om uh, het chaotische leven wat hij later moest leiden, uh, vol te houden en om uit onderwerpen die zo ver afstaan van het idealisme van zijn jeugd, hè, de, de ellende van de geschiedenis, uh, de, de schaduwkant van het grote stadsleven, om daarover toch zo te schrijven dat hij de waarheid ervan laat uitkomen. En zodat juist omdat hij de waarheid ervan weet te belichten, er toch nog een schoonheid. Uh, aan toegekend wordt. Niet misschien omdat het goed is, maar omdat hij de dingen mee te laten zien zoals ze zijn in hun hopeloosheid En juist daardoor uh, ze, ze niet als, als nauwottig worden voorgesteld. Veertig uh, vielen de Duitsers Frankrijk binnen, uh, dus Benjamin moest vluchten. Hij wilde proberen om via Spanje uh, naar New York te gaan, waar uh, het instituut voor de sociaal Forsching was. En uh, Zijn vrienden daar die hadden gezorgd dat, dat hij een visum had om naar Amerika te kunnen. Maar aan de Spaanse grens werd hij tegengehouden en daar heeft hij toen zelfmoord gepleegd. Tegenwoordig in Nederland is Benjamin niet erg bekend. Een paar jaar geleden is in Duitsland zijn hele verzameld werk gepubliceerd. Maar zowel aan de universiteit als daarbuiten ja, is Benjamin alleen bij uh, wat insiders uh, een bekende. Dat, dat vind ik eigenlijk vreemd, omdat uh, er nog steeds. Uh, op veel gebieden allerlei standpunten worden ingenomen waarop Benjamin uh, al een heel afdoende kritiek heeft geleverd. Bijvoorbeeld in de filosofie zou ik het eigenlijk uh, terecht vinden en niet verbazend als Benjamin beroemder was dan Heidegger. Uh, op andere gebieden uh, he heeft Benjamin uh, laten zien dat er uh, een hele interessante, levendige en belangrijke kritiek mogelijk is op allerlei... Uh, ja, kanten van het leven uh, waarop ja, die kritiek die is weer verdwenen, die wordt niet meer geuit. Uh, om maar wat te noemen uh, de popmuziek. Benjamin had ook uh, belangstelling voor uh, ja, zeg maar alledaagse volkskunst. Hij, hij schreef ook graag over kermissen, uh, over film, over lachfilms en over kinderspeelgoed en dat soort dingen. En hij liet zien dat uh, het heel interessant is om daar net zo, zorgvuldig, uh, net zo zorgvuldige beschrijvingen en kritieken van te maken als uh, men gewoon doet met uh, literaire hoogtepunten. Uh, dat is iets wat nauwelijks uh, bestaat. Zeker ook niet in Nederland. Veel bijvoorbeeld uh, poprecensies. Uh, zijn eigenlijk niet veel meer dan ja, het uitgeschreven geklets van een dj. En er zijn natuurlijk wel mensen die daar duidelijk bovenuit komen, maar uh, het, het niveau en de uh, regelmaat waarmee bijvoorbeeld literaire kritieken geschreven worden, die haalt het absoluut niet. Uh, dat is jammer. Vol, volgens mij zijn er in het werk van Benjamin uh, heel veel aanwijzingen te vinden, heel veel, uh, heel veel interessante inzichten die nog steeds heel actueel zijn en die uh, als voorbeeld en als model ontzettend goed konden, zouden kunnen uitwerken. En er zijn wel uh, mensen aan de universiteit die aandacht besteden aan Benjamin, maar het zijn er maar heel weinig en het gebeurt maar heel fragmentarisch. En uh, eigenlijk alleen Cyril Offermans, die helemaal niet aan de universiteit werkt trouwens, uh, schrijft heel regelmatig uh, soms over Benjamin, maar ook heel vaak gebruikt hij inzichten van Benjamin. En ik vind dat altijd hele ja, levendige en helder geschreven en meestal leuke verhalen.